Zes uur. Ik heb even een mededeling van perso persoonlijke aard eigenlijk. Ik ga het een week proberen. Ik ga grijs en nu maar hopen voor u ook vooral dat het niet hoorbaar is. Het NOS Radio 1 Journal. Ja, goedemorgen allemaal. Um, ik ben het al een uur uh, ongeveer. En Sofie, heb je al iets aan me gemerkt? Want ja, ik al dacht nu iets wel, wat nasteren. is er met hem? Ja. Dat dacht ik wel, ja. ja het is een beweging. Um, en uh, Behoorlijk groot in Amerika al. Er zijn al wat, wat volgers. Uh, het gaat over dat je grijs gaat op je telefoon. Je zet je telefoon op grijs, dus kleurloos. En dat is voor telefoonverslaafden. En daar reken ik mezelf uh, eerlijk gezegd wel toe. Uh, want ik lees de hele dag alles. En zit uh, soms in loops. Hè? Dan blijf je maar klikken. En dan denk ik, nou, het leven heeft ook wel wat meer te bieden. Dus ik uh, heb kleur uit mijn telefoon gehaald. Ik hoop niet uit mijn leven. Uh, want dan zou je minder er prikkel voelen om op je telefoon te kijken de hele tijd. Volgende week, vrijdag, dan uh, laat ik weten of ik er gelukkiger van ben geworden. Hoofddoekenprotest in Iran, daar gaan we het over hebben. Een MeToo-debat in Den Haag en er is nieuws over de zaak Holleder. Een overzicht van het nieuws krijgt u deze ochtend van onze eigen Sophie. Goedemorgen. Goedemorgen. De onderdirecteur van UNICEF is opgestapt... na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Dat zou gebeurd zijn bij zijn vorige werkgever... hulporganisatie Save the Children. Daar zou hij vrouwelijke collega's ongepaste berichten hebben gestuurd... en foute opmerkingen hebben gemaakt over hun kleding. Volgens de onderdirecteur zijn die beschuldigingen... al jaren geleden afgehandeld. Toch stapt hij op. Hij zegt dat hij zo wil voorkomen... dat UNICEF en Save the Children schade oplopen door de affaire. Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 200.000 euro onkostenvergoeding betaald aan de weduwe van topcrimineel uh, John Miremet. De betaling was onderdeel van een schikking, zo meldt het tv-programma Zembla. De vrouw werd verdacht van het witwassen van geld dat Miremet verdiende met de handel in wapens en drugs. De deal was dat zij afstand deed van 6,5 miljoen euro crimineel geld. In ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd... en kreeg ze dus een onkostenvergoeding. Toenmalig minister van Justitie opstelte, keurde de deal goed. PvdA, SP en GroenLinks willen nu opheldering van minister Grapperhaus. Vrachtschepen die door piratengebied varen... mogen straks particuliere beveiligers inzetten. En die mogen schieten op piraten. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met een wetsvoorstel daarover. Vooral voor de kust van Somalië in de Golf van Aden zijn veel piraten. Nu moet de kapitein van een schip dat gekaapt wordt... een defensieschip dat daar patrouilleert om hulp vragen. Voorwaarde voor eigen beveiliging is wel dat er een camera aan boord is... en dat ook de beveiligers camera's dragen. Zo kan het Openbaar Ministerie achteraf beoordelen of er juist is gehandeld. De Australische vicepremier Joyce stapt op. Hij lag onder vuur vanwege een buitenechtelijke relatie... met zijn voormalige PR-adviseur. Zij is nu zwanger van hem. Naar aanleiding daarvan kwam de premier met een verbod... op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers. Naast de affaire is er ook een klacht ingediend... wegens seksueel wangedrag. En dat was voor de vicepremier de druppel om op te stappen. Joyce blijft wel actief als parlementariër. Zo houdt de coalitie een meerderheid van één zetel in het parlement. De gewapende bewaker van de middelbare school in Florida... waar vorige week een bloedbad werd aangericht... is tijdens de schietpartij niet naar binnen gegaan. Terwijl een oud-leerling binnen twaalf mensen doodschoot... stond de bewaker buiten. Volgens de sheriff had de man wel naar binnen moeten gaan... om te proberen de schutter tegen te houden of dood te schieten. In totaal kwamen 17 mensen om. De bewaker was al geschorst na het incident, hij heeft nu ontslag genomen. De auto- en motorbranche lijkt weer volledig hersteld te zijn van de crisis. De omzetcijfers liggen voor het eerst weer op hetzelfde niveau... als voor de crisis in 2008. Door het herstel zijn er duizenden vacatures. Garages hebben moeite om genoeg technisch personeel te vinden. Het weer dan nog. In het noorden is het bewolkt en lokaal kans op een mistbank. De temperatuur ligt tussen de min 1 en min 5 graden. Overdag schijnt de zon op de meeste plaatsen. Het wordt vanmiddag 2 tot 4 graden. Het NOS Radio 1 Journal. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... was al aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Voor de slotceremonie zondag... stuurt Noord-Korea nu een andere hoge afgevaardigde naar Pyeongchang. Namelijk Kim Jong-chol. En dat is een zeer vooraanstaande generaal... en ook nog eens een oud-spionagebaas... Contact erover met onze correspondent Marieke de Vries. Zij is in Zuid-Korea -Zuid deze weken. Um, Marieke, generaal en een ex-spionnenchef. Als je het vanuit Zuid-Korea bekijkt... is het een man met een bedenkelijke status, toch? Ja, hij is dus een generaal. Hij is ook bovendien vicevoorzitter van de Heersende Arbeiderspartij. Dus echt wel een zwaar gewicht in Noord-Korea... voor Noord-Koreaanse begrippen. En dat hij dus nu komt en gestuurd wordt... zou gezien kunnen worden als een, als een eer, hè, dat zo'n hoge pief mm -hmm. komt... ware het dus niet dat uh, deze Kim ook hoofd is geweest... van die militaire veiligheidsdienst in Noord-Korea en in die functie ook verdacht wordt van het martelen... en zelfs het vermoorden van teruggestuurde Noord-Koreaanse vluchtelingen. En bovendien, en dat steekt heel erg hier in Zuid-Korea... wordt hij hier verdacht van twee brute, redelijk recente aanslagen nog uit 2010... waarbij Noord-Korea vrijwel uit het niets een, een eiland voor de kust van Zuid-Korea aanviel... waarbij twee militairen en een aantal burgerslachtoffers vielen... En ook de aanslag op een marineschip van datzelfde jaar in 2010. De Cheonan, waarbij 46 Zuid-Koreaanse matrozen om het leven kwamen. Ja. Daar wordt hij van verdacht. Daarom staat hij ook op een zwarte lijst hier. Ja, en toch is hij welkom. Ja, nou ja, het is omstreden natuurlijk. Hè. Het is niet dat uh, iedereen hem uh, met open armen zal ontvangen. Het kan zelfs gezien worden um, als een dolk in de rug van hè, die vreedzame Zuid-Koreaanse president Moon. Mm -hmm. um, aangezien uh, dit natuurlijk op heel veel uh, weerstand stuit intern in Zuid-Korea. Uh, hij zou eigenlijk gearresteerd moeten worden zelfs, hè, omdat hij op die uh, uh, zwarte lijst staat. Nou, dat zal wel niet gebeuren, uh, aangezien Moon dit allemaal zo vlekkeloos mogelijk wil laten verlopen... Uh, maar ja, het is natuurlijk ja, heel bijzonder dat deze man wordt gestuurd. En kan ook echt wel als een provocatie worden uitgelegd. Ook in ja. Jong-un vanuit Pyongyang natuurlijk. Ja. Uh, ja, kunnen we dan zeggen dat, want dat was toch een beetje het idee met de komst van die zus. Hè, wat, daar, wat daar allemaal omheen gebeurde. Dat die gespannen relatie een beetje ontdooide. Um, of is dat schijn? Nou ja, het, het, het, aan de buitenkant, wat wij ervan zien... Eh, dat ziet er natuurlijk allemaal heel vriendschappelijk uit. Er worden cadeautjes uitgewisseld. Er wordt met elkaar gesproken tussen Zuid-Korea en Noord-Korea dan. Hè. We hebben het nog niet over de Verenigde Staten, maar deze twee landen... die eh, doen er naar de buitenwereld eh, alles aan om het vreedzaam te laten verlopen... Um, tijdens dat bezoek van die zus van Kim Jong-un... is er ook een uitnodiging uitgegaan naar president Moon... om naar Pyongyang te komen voor een top. Ja. Dat heeft hij nog eventjes in de ijskast gezet. Dat vond hij nog te vroeg. Dus het is ook niet zo dat president Moon meteen hapt... of meteen springt als Kim met zijn vingers knipt. En de vraag is dus eigenlijk ook wel... hoe hij tijdens deze sluitingsceremonie met deze man om kan gaan. Ja. Want hè, deze, deze hoge generaal, want Moon wil ook nog wel eens... Ja, verrassende zetten uh, zetten. Dus misschien treedt hij wel wat harder op dan er nu van hem verwacht wordt. Ja. Um, we weten nog van die openingsceremonie... dat uh, Kim Jong-un op armlengte stond van de zus... Uh, van, nee, de zus van Kim Jong-un op armlengte stond van uh, de vicepresident ja. Pence van Amerika. Um, nu komt er weer ook een, een zware afgevaardigde vanuit Amerika... namelijk Ivanka Trump, de dochter van de president. Um, Zeker. Ja, een nieuwe kans om te praten wellicht. Ja, het wordt de vraag wie meer aandacht gaat trekken. Hè? Ivanka Trump of uh, deze 72-jarige generaal. Ik denk mm. dat ik het wel weet. Maar ja. uh, er is geen ontmoeting uh, voorzien op dit moment... Uh, tussen, tussen generaal uh, Kim en, en uh, Ivanka Trump. Um, dat heeft een Amerikaanse regeringswoordvoerder in ieder geval laten weten. Uh, dat is ook niet gelukt hè, tussen Pence en uh, de zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Uh, volgens de Amerikanen hebben de Noord-Koreanen dat op het allerlaatste moment afgezegd. Um, het lijkt me ook een bijzondere ontmoeting, hoor... als zo'n generaal met Ivanka Trump om de tafel zou gaan zitten. Dus ja. het lijkt me vrij onmogelijk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat het vooral zal moeten gaan... en dat we daar moeten letten op die ontmoeting... tussen Moon Jae-in, president Zuid-Korea... En de generaal die toch verantwoordelijk is... voor behoorlijk wat doden hier in Zuid-Korea. Ja, uh, we vergeten bijna dat het natuurlijk ook over sport gaat. Noord-Korea doet mee op een ja. aantal onderdelen. Um, we hebben het een keer over het ijsdansen gehad. Um, uh, maar verder weet ik eigenlijk niet hoe ze het hebben gedaan. De Noord-Koreaan. Ja, het, ook bij het ijsdansen is het niet helemaal uh, goed gegaan. Ze hebben in ieder geval geen... Uh, Brons, zilver of goud kunnen halen buiten de medailles gevallen. En overal zijn ze buiten de medailles gevallen. De laatste schaatser kwam drie dagen geleden nog uit op de 500 meter short track. En werd daar gedisqualificeerd. Dus wat medailles betreft, wat overwinningen betreft, was het niet zo'n hele goede spelen, Maar uh, wat er verder op diplomatiek gebied en op niveau nog is gebeurd... dat moeten we allemaal nog gaan afwachten... wat er na de spelen precies gaat gebeuren. Oké. Okay. Marike de Vries in Zuid-Korea, dank. Um, en voor iedereen die luistert, kijk vooral ook de vlogs van Marike... die op nms.nl staan. Want die zijn heel leuk, dat wil ik er even bij zeggen. Er komt een onderzoek naar seksuele intimidatie... op de werkvloer in de Tweede Kamer en op de ministeries. Dat is een eerder geuit de wenst van Kamervoorzitter Ariep. Maar daar is nu een Kamermeerderheid voor. Dat bleek tijdens een debat over seksuele intimidatie... op de werkvloer in de Tweede Kamer. En politiek verslaggever Marleen de Rooij volgde dat debat. Het lijkt zo logisch. Je blijft met je poten van een ander af als je daar niet van gediend is. En helaas is dat niet voor iedereen op de werkvloer zo vanzelfsprekend. Voorzitter, elk jaar, elk jaar opnieuw... hebben 134.000 werknemers te maken met ongewenste seksuele aandacht. Dat is een stad der grote van Zoetermeer. Voorzitter, laat ik duidelijk zijn. Ook ik ben helemaal klaar met MeToo. Niet omdat ik het gezeur vind... maar omdat ik vind dat iedereen zeker moet kunnen zijn... van een veilige werkomgeving. En daarom moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven. Dat vindt de meerderheid in de Tweede Kamer... onder aanvoering van D66-Kamerlid Sjoerdsma. Ik vind dat de overheid als grote werkgever... en ook de Tweede Kamer het goede voorbeeld moeten stellen. Het moet niet uitmaken of je op de Brandaris op Terschelling Schelling werkt... of een opleiding volgt tot marinier. Wij moeten zekerstellen dat onze werkvloer veilig is. En daarom stel ik vandaag voor dat de Tweede Kamer kijk ook naar de voorzitter en alle ministeries intern... een onderzoek laten uitvoeren naar... in hoeverre werknemers te maken krijgen met seksuele intimidatie... in hoeverre werknemers weten wat hun rechten zijn... maar ook in hoeverre bekend is waar men terecht kan bij misstanden. Het was niet het enige initiatief dat aan de orde kwam tijdens het debat. GroenLinks wil een speciaal meldpunt, de SP meer agenten op zedenzaken... en CDA-kamerlid van Torenburg wil seksuele intimidatie strafbaar stellen. Want seksuele intimidatie staat gewoon niet in ons wetboek van strafrecht. Ik kan het niet begrijpen, voorzitter. Dus mijn vraag aan dit kabinet is... moeten we niet toch kijken of seksuele intimidatie... een strafbaar feit zou mogen worden? In het Britse parlement wordt op dit moment deze discussie gevoerd. Moeten we moeten hem hier ook voeren. Naast veel initiatieven was er ook kritiek. PVV-kamerlid Beertema beschuldigde zijn collega-kamerleden... van opportunisme. Wij zien hier politici die op de golf van de MeToo... Eh, politieke puntjes proberen te scoren. En in andere situaties is dat te vergeven. Maar het gaat hier om een heel ernstig maatschappelijk probleem... waar veel mensen het slachtoffer van zijn. En over de ruggen van deze mensen staan deze politici... hun voortreffelijkheid te shinen. En dat is geen mooi gezicht. Toch wordt na de zomer alle Kamermedewerkers de vraag voorgelegd... of zij last hebben gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer. Het kabinet komt binnenkort met een plan van aanpak... ook om de aangiftebereidheid... Van slachtoffers van seksueel geweld en seksuele intimidatie te vergroten. NOS Radio 1 Journal. Uh, u bent al wakker. Um, dat is prettig. Um, de kans is groot dat u daardoor niet alles heeft gezien of gehoord. gisteravond op radio en TV. Um, we beginnen even bij nieuwsuur. Een uh, overzichtje krijgt u. Daar uh, zat de advocaat Benedict Viek uh, vanwege haar gestrande aangifte tegen de tabaksindustrie. Hoofdofficier van Justitie Marianne Bloos uh, schoof aan bij Nieuwsuur om uit te leggen waarom het Openbaar Ministerie geen strafzaak kan beginnen. Het kan niet. Het is gewoon niet haalbaar. Ze plegen ze geen strafbaar feit. Dus het is eigenlijk relatief een eenvoudige beslissing. Als er geen strafbaar feit is, kan je geen onderzoek doen... en kan je ook niet vervolgen. Bloos zegt dat, dat de politiek eerst strengere wetten moet opstellen. Waar het om gaat is dat het Openbaar Ministerie altijd kijkt... naar welke wet uh, wordt overtreden. En in dit geval worden er gewoon uh, geen Dus ze overtreden. heeft gelijk, er wordt gesjoemeld... maar u heeft niks in handen om daar iets tegen het te is, doen? Het is precies volgens de wet uh, hoe die sigaret uh, getest wordt... en uh, wat er verkocht wordt. Een reactie vanuit de tabaksindustrie kwam in met het oog op morgen naar voren. Abe Brandsma zat daar van British American Tobacco. Uh, hij is blij dat er geen strafzaak komt... al hadden hij en zijn collega's niet anders verwacht. Ik denk dat er vertrouwen is binnen het bedrijf dat wij een product maken waarvan bekend is dat er risico's aan kleven. En de enige manier om die risico's niet te lopen is door niet te roken. Dat is heel duidelijk. En vervolgens is er ook vertrouwen dat als wij aangeven dat wij vertrouwen hebben in de beslissing van het OM. Dat dat vertrouwen ook ergens op gestoeld is. En we zien vandaag dat dat bevestigd is. Bij RTL In Night ging het over de onverwachte gouden medaille... van shorttrackster Suzanne Schulting. Haar vriendinnen kunnen het nog steeds niet helemaal geloven. Ten eerste de hele dag heb ik mezelf gewoon geen houding kunnen geven. Ik wist niet hoe ik me voelde. Was ik blij, had ik honger, moest ja. ik trillen, ik wist het niet. Ja. Echt een bizar gevoel. En uh, nou, het is sowieso geweldig om je vriendin zo te zien schaatsen. Echt, uh. Ja, heel erg uniek. Je, ja, ik zat op de bank en je gaat gewoon springen, schril, En na, Je weet je ook geen houding te geven. Je gaat nee. huilen. Nou, we hadden elkaar ook aan de lijn. En... Ja. Zo uniek. Volgende week worden de Oscars uitgereikt. En daarom ging het bij Umberto ook over filmmuziek. Muziek kan een slechte film weer helemaal goed maken. Althans, dat zegt uh, componist Fons Markies. Hij noemde daarbij Jaws als voorbeeld. Een film die eigenlijk was mislukt... omdat uh, de nephaai die werd gebruikt veel te lelijk was. In de montage hebben ze maar gewoon gedaan... van ja, we gaan het maar allemaal via suggestie vertellen. Dus die haai zoveel mogelijk eruit gooien. Niet de haai ja. laten zien, nee, maar doen alsof. En toen hadden ze die haai dus wel een keer wel... En dan, daarna zie je dan alleen maar de kalme zee... en dan hoor je alleen maar die muziek. En dan denk je, wat, oh, dan komt die haai weer aan. Het werkt wel. Uh, goed, dat is al bewezen dat het werkt. Uh, dan nog een hele bijzondere gast bij Jinek gisteravond. Uh, namelijk de grote dikke kater Abbatutu. Het poesbeest speelt de hoofdrol in de nieuwe documentaire De Wilde Stad. Daarin wordt de natuur van Amsterdam bekeken door de ogen van Abbatutu. En dat was geen makkelijke om mee te werken, zegt cameraman Stefan Vos. Het allergrootste moment was toen we in. Wat waren we bij uh, Sloten Dijk? Oh ja, okay. daar moest Abbatutu heel eventjes de trap omhoog lopen, maar kansloos. Wilde die niet? Wilde die niet, uh, ging die gewoon niet doen. Dus toen hebben we bedacht, nou, dan mag hij met de roltrap, kansloos. Uiteindelijk, toen mocht hij met de lift, en dat zit niet ook oh, in de trop. film, nou, dat zit hier. <lacht> en dat is... Uh, de script ja. wordt even herschreven ja. voor Abba ja. Dat was gisteravond op Radio en TV, Abba Tutu. En de sterralures van Abba Tutu, de poes. Zometeen de voorpagina's van de kranten, en um, daarna gaan we een mooi plaatje draaien, Sophie, jij mag hem uitkiezen vandaag. Oh, ben benieuwd. Nou, die klinkt ook niet heel blijf, gast. Mag ik niet uit. Simona, you're getting older. Your journey's been. Er zijn maar enkele artiesten beter op Twitter dan op de plaat. En dat geldt voor James Blunt. Ja, ik denk, uh, jij ging toch grijs? Ja, maar die eisen die is heel grappig op Twitter. Uh, goed, het is uh, 19 minuten over zes. De voorpagina's van de kranten, Sophie. Ja, op vrijwel al die voorpagina's. De verbaasde blik van Suzanne Schulting gisteren won zij verrassend. En als eerste Nederlander ooit olympisch goud bij het short trekken. Stuiterbal Schulting noemt de Volkskrant haar vanwege haar wispelturigheid. Omdat haar emoties alle kanten op kunnen schieten. En het AD roemt Schultings bravoer en omschrijft de manier waarop ze haar Titel vierde gillend, huilend, vloekend en schreeuwend. Vrij spel voor het Turkse fraudeur. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. De krant verzamelde een reeks recente uitspraken van rechters. die meerdere steden op de vingers tikten vanwege hun bestrijding van uitkeringsfraude. Nederlandse Turken met een bijstandsuitkering zouden soms stiekem huizen of grond in Turkije bezitten. Gemeenten huurden bureaus in die uitsluitend op Turks grondgebied vermogensonderzoek doen. En dat is volgens de rechters discriminatie. Miljoenen aan onterecht uitgekeerde bijstand hoeven nu niet te worden terugbetaald. En gemeenten reageren in de krant verbijsterd over die uitspraken. Trouw blikt vooruit op de EU-top vandaag over de nieuwe begroting na de brexit. Volgens de krant lijkt Rutte helemaal alleen te staan in zijn pleidooi voor meer zuinigheid. Cruciaal wordt het standpunt van Duitsland, dat tot nu toe vaag blijft over de vraag of het land meer, meer wil gaan betalen aan de EU. De top heeft eh, volgens trouw opvallend veel weg van een jaarvergadering van een eh, vereniging van huiseigenaren. Agenda punt 1, benoemingsprocedure van ons dagelijks bestuur. Koffiepauze. Tweede agenda punt, onze toekomstige begroting. Ja. De Telegraaf schrijft dat uh, Tivoli Vredenburg geen kinderfeestjes met het thema het Wilde Westen meer organiseert. Volgens de krant is het Utrechtse podium gezwicht voor de kritiek van activisten. Die noemen de cowboys en indianen op de feestjes racistische stereo stereotypen. En volgens een van de actiegroepen pleegt de cowboys genocide... De Telegraaf schrijft dat de gemoederen op sociale media hierover hoog oplopen. Tivoli Vredenburg krijgt het verwijt veel te snel toe te geven... aan een kleine groep intolerante raddraaiers. De voorpagina's waren dat. Hoosbuien of extreme hitte, het komt steeds vaker voor. Maar wie slim zijn tuin inricht... kan de negatieve effecten van te veel of juist te weinig water beperken. Waterschappen, gemeenten, het Rijk en het bedrijfsleven gaan voortaan samen optrekken om tuinbezitters te adviseren. En daar is ook aandacht voor op de tuinbeurs. Tot en met zondag krijgt u tips hierover in de Brabanthalle. En u hoort daarover verslaggever Jeroen Schutijzer. Dit is de tuinbeurs in Den Bosch. De watervriendelijke tuin is dit jaar het thema. Brenda Horstra is van de tuinbranche Nederland. De buien waarvan men verwachtte dat die in 2050 zouden vallen, die vallen nu al. Twee weken geleden kwam het hier in de Rotterdamse Agnissenbuurt met bakken uit de hemel. De put bij de Vrijantlaan in Den Haag loopt vrijdagavond na hevige regenval volledig onder... Sommige automobilisten worden verrast door het water. Ook afgelopen maand september was kletsnap... met name in het westen-noordwesten van ons land... op sommige plaatsen meer dan 250 mm regen. Tuinbezitters kunnen bijdragen daaraan... om uh, hun tuin watervriendelijk in te richten. En daar weten we nog te weinig van. Ja, daar weten we allemaal te weinig van. En daarom hebben we eigenlijk een handboek gemaakt. Een handboek voor de watervriendelijke tuin... met 19 tips hoe je je tuin watervriendelijk kunt inrichten. En dat wordt hier een beetje tentoongesteld op deze tuinbeurs... Hier bijvoorbeeld bij deze stand zie je allemaal voorbeelden van dakbedekkingen, want je kunt natuurlijk ook je dak watervriendelijk inrichten. Goedemorgen. Is dit voor op het dak? Dit is voor op het dak, meneer. Dat ziet u heel juist. Een stukje groen op het dak. Wat is dat voor spul? Dit zijn vetplantjes voor op een dak. Een van de voordelen voor vetplantjes op het dak is dat het water vasthoudt en dat het diertjes aantrekt. Maar ik, ik wil al die rommel niet op mijn dak. Gaat dat niet vreselijk lekken? Nee, de lekkageproblematiek bij dit soort daken is geen enkel probleem, is niet van toepassing. Er wordt steeds gezegd, uh, er zijn nog te veel mensen die die hele tuin volleggen met tegels en stenen. Die nemen geen water op. Natuurlijk wil je ook stenen hebben om uh, lekker een terras te hebben om op te zitten. Maar leg die stenen dan iets wijder van elkaar. Hier loopt het water loodrecht naar beneden. Wat is hier nou de bedoeling van? De bedoeling is eigenlijk dat het water eigenlijk wat bovenop het dak valt. Eigenlijk via een bepaalde manier. Dat het water kabbelt naar beneden. krijgt ook extra zuurstof. En het dus krijgt, ja, krijgt ook een heel mooie fijne plek hier. Zo. Het wordt opgevangen in... In de ondergrond, dus hier in de waterbazijn. En als die vol is, dan overstroomt hij en dan infiltreert hij in de ondergrond. Op deze manier krijg je de vlinders, de bijen en alles wat er thuis hoort. Ook de egels en alles krijg je dus echt binnen die tuinen terug. Als je water infiltreert, minder verdroging. Dus krijg je echt gewoon een leuke omgevingen. En daar gaat het om. Anneke van Veen, u bent van de vereniging Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling. Ja, het is een ontzettend mooi project met ongelooflijk veel deelnemers. Hè? Een verbond van allerlei overheden, waterschappen, gemeenten, ministerie... maar ook tuincentra, leveranciers. Wat willen jullie met die samenwerking? Nou, met die samenwerking is het een geweldige manier om, om, om, ja, om iedereen te bereiken. Niemand kan het meer alleen. Hè? Vroeger konden de overheden zelf de technische maatregelen nemen... en dan was het klaar, maar dat kan gewoon niet meer. Een waterschap die was eigenlijk gewoon om de, de gemalen aan te passen... op de regenval die er was. Hè? Gewoon allerlei technische maatregelen nemen, zodat het allemaal goed liep. Maar nu is de regenval zo extreem... dat eigenlijk met die maatregelen het gewoon niet meer op te lossen is. Dus, de, dus iedereen heeft een rol eigenlijk in het opvangen van die, het verwerking van die regen. Iedereen moet meedoen. Iedereen is waterbeheerder. Iedereen heeft een taak. Ja. Is dit beter dan tegels, Gint? Ja, zeker. Absoluut. Dat is zeker veel beter dan je, voor je water afvoert in een tuin. En waardoor het ook weer kan opgenomen worden door de planten en dieren. Alles. Het zorgt voor het meer leven in de tuin. Houdt u daar een beetje rekening mee met die hoosbuien? We hebben niet zo'n grote tuin. We hebben vlonders. Dus het water kan alle kanten uit. Dus u heeft nooit overstroming? Nog niet. Zijn mensen er te weinig mee bezig? Ja, vind ik eigenlijk wel. Sowieso. Met alles. Met het milieu. Met, met heel veel dingen. Vind ik. Dus het wordt dus tijd dat ze wakker worden? Ja, zeker weten. Nee. <laughs> Precies. De steen, eruit, de steen eruit. De plant erin. Ja. Uh, dit soort zaken. Uh, u kunt het allemaal vinden tot en met zondag in de Brabant Hallen. Dan is daar dus de tuinbeurs. Ik wist helemaal niet dat er een tuinbeurs was. Nou, dat weten we nu wel. Um, um, we gaan een plaat draaien. Uh, ik mag een plaat uit eigen tas, maar er zijn heel veel nieuwe fijne platen. Dus we gaan even kiezen. Althans, Sofie, ik heb het aan jou maar voorgelegd. Ja, leuk. Wat een eer. Ja, of een hele vrolijke band uit Amsterdam. Blazers, sensatie op vele festivals, jonge gasten, uh, veel brani. En goed om het weekend alvast in te luiden. Deze... Een dame die zich tot een van de proteges uh, mocht rekenen van Prince. Nou zijn er best wel veel dames die zich tot proteges van Prince uh, mochten rekenen. Allemaal knappe dames ook toevallig. Maar deze is ook heel getalenteerd. Klinkt wel ook echt als een jong zusje van Prince. Nou, zeg het maar. Ja, draai deze maar door. Geen twijfel. Ah, nee. Het zusje van Prince, oh, ja. ik had zo groot dat je deze zo maakt. Maakt niet uit. Ah, je ging er helemaal grijs in, toch? Janelle Monet wordt het dan. Uh, make me feel. Yeah. David, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I've got for you. Can be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional. Sexual bender mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So so so so fucking real. Uh huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know love is, so, please don't stop it. You got me right here in your jeans pocket Laying your body on the shag carpet oh, You know I love it, so please don't stop it Ja, nou, ik heb hem helemaal gehoord. heb, wil ik toch liever die Amsterdammers. Ja. Nou, kan dat ik, nog? Ik heb erover nagedacht. Net zoals het kabinet trek ik ook het raadgevend referendum in. Oh. NPO Radio 1. Ah, ik bepaal het gewoon lekker weer zelf maandag. Uh, ja. Half zeven is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Vrachtschepen die door piratengebied varen... mogen straks particuliere beveiligers inzetten. En die mogen schieten op piraten. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Voorwaarde is wel dat er een camera aan boord is... en dat ook de beveiligers camera's dragen. Zo kan een incident achteraf door het OM worden beoordeeld. De onderdirecteur van UNICEF is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Dat zou gebeurd zijn toen hij nog werkte bij Save the Children. Daar zou hij vrouwelijke collega's ongepaste berichten hebben gestuurd. Volgens de onderdirecteur zijn de beschuldigingen al jaren geleden afgehandeld. Maar hij stapt toch op om te voorkomen dat UNICEF er schade door oploopt. De Amerikaanse speciaal-aanklager Maller heeft nieuwe aanklachten ingediend... tegen twee oud-medewerkers van Donald Trump, Paul Manafort en Rick Gates. De twee hebben volgens Maller 30 miljoen dollar wit gewassen. En de samenwerkende Armeense organisaties zijn blij met het besluit van de Tweede Kamer... om de Turkse massamoord op Armeniërs officieel te erkennen als genocide. Ook zien de organisaties het als een goed teken... dat er in april een minister naar de herdenkingsplechtigheid in Armenië gaat. Bij rellen tussen supporters van de Spaanse voetbalclub Atletic Bilbao... en de en het Russische Spartak Moskou is een agent gestorven. Volgens lokale media kreeg hij een hartaanval. De rellen braken uit voorafgaand aan het Europa League duel in Bilbao. Het weer dan nog. Vanochtend neemt de bewolking wat af. In het zuiden schijnt de zon vanmiddag en het wordt een graad of drie.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 Vochtssports Eredivisie. Erbij voor de toppen. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Olympische olympic Olympisch nieuws met Geo Lippens. Nog twee dagen schaatsen, een dagje snowboarden... en dan is het toch echt gebeurd met de Nederlandse inbreng op de winterspelen. Er is geen ontkennen meer aan. We gaan richting het einde, zondag, de sluitingsceremonie. En, en als je dat zo bekijkt, dan is dat eigenlijk ook wel te merken... aan het Olympische programma Geolippus. Goedemorgen weer. Goedemorgen Winfried. Ja, want het wordt rustiger en rustiger, toch? Ja, dat is best een gek gevoel. Hè? Normaal gesproken worden we hier in de middag... bij jullie in de nacht en ochtend bedolven onder Olympisch nieuws. Er gebeurt altijd wel wat. Hè? In de bergen, bij het skiën en het snowboarden... hier aan de kust met kunstschaatsen, ijshockey en curling. Nou, we zijn altijd wel druk in de weer met uitslagen, met reacties, korte fragmenten. Maar nu is het echt wel dadig, rustig. Het lijkt wel de stilte voor de storm. Want vanmiddag barst het hier op de ijsbaan echt wel los... met de duizend meter bij de mannen. Dat wordt echt een topnummer. Hè? Een clash ja. tussen grote namen. Kjeld Nuis versus Harvard Lawson. De Olympische kampioenen op de 1500 en op de 500 meter. Ja, en dan dus, wie mag zich straks de koning van de Aperrots noemen? Hè? De bokito van dit schaatstoernooi. Want er is nog niemand die op de individuele nummers twee maal goud heeft gewonnen. Nee. Nou, morgen krijgen we dan nog de Maasstaat, ook op de schaatsbaan. En dan gaan we ook aandacht geven aan die ene snowboarder die voor ons land nog in actie komt. Het is een beetje in de slagschaduw van al dat schaats- en short geweld, Maar we zijn toch erg benieuwd wat Michelle Dekker kan op de parallel reuzenslalom. slalom. Maar dat is morgen, nu is het echt onwezenlijk rustig in de berg. Ja, maar er is nog genoeg te doen als je het zo opzomt. Ja, gelukkig wel. Curling ja. is er altijd, hè, want daar zijn ze al mee begonnen voordat de spelen begonnen. En die blijven gewoon doorgaan tot de Ja, die gaan mij... ook na de spelen waarschijnlijk ja, nog gewoon weken door. Het duurt allemaal heel lang hè, daar. Ja. Maar um, wat is er nog meer gebeurd? Nou ja, gelukkig, gelukkig hebben we het kunstrijden. Hè. Uh, het hoogtepunt van dat toernooi, tenminste in mijn ogen dan. De, de vrije kuur bij de vrouwen. Hè, schoonheid, gratie, noem het maar op. Die wedstrijd is net afgelopen. Ja, en Hans van Zetten heeft daar naar zitten kijken. Hans van Zetten, goedemorgen. Hallo, hier is Hans van Zetten. Ja. Ja, is die laatste wedstrijd voor jou ook altijd het hoogtepunt van dat kunstrijdtoernooi? Nou, het is in ieder geval een laatste wedstrijd van een hele reeks aan wedstrijden. Dus, uh, maar het, is, het vrouwentoernooi heeft, brengt altijd heel veel emotie teweeg. En heeft ook de grootste belangstelling internationaal. Ook qua publieke belangstelling. Heel veel fans... Dat is allemaal bij het vrouwenkunstrijden allemaal wat groter dan bij de mannen. Ja. Zeg Hans, wij maakten ons een beetje zorgen over de medaillespiegel als we keken naar de Russen die dan geen Russen mogen heten. Ja. Uh, die hadden nog niet één keer goud. Is dat vandaag veranderd? Ja, ja hoor. Ja, we hebben niet alleen goud hebben ze gewonnen, ze hebben goud en zilver gewonnen. Door twee russinnen, die jonge russinnen... de Olympisch Nieuwe kampioen is 15 jaar... en de nummer twee is 18. De Olympische kampioen, die heet trouwens... Uh, die heeft ook een naam natuurlijk, hè, dat is duidelijk. Dat is Alina Zakitova. Zij is 15 jaar, werd vorige maand Europees kampioen. Is dus kervers en nu Olympisch kampioen geworden. En Jevgenia Medvedeva is de heersend wereldkampioen. 18 jaar en die werd tweede. Maar wel met een heel bijzonder uh, ontwikkeling vandaag. Want... Nou, eh, ik zal je zeggen dat eh, we zagen bij de technische score... zie je altijd meelopen op het op televisiebeeld. En dan zie je op een gegeven moment dat eh, die jongste, die Zakitova... die al een voorsprong bij de korte kuur had opgebouwd woensdag van 1,31... nou die had bij de technische score een voorsprong van eh, 2,44. En dan denk je, nou, die presentatiescoren die krijgen altijd aan het eind te zien. In één klap. Dan denk je, nou, dat wordt een eh, dikke dobber... Voor, uh, met Fedderva, om daarmee uh, op te komen. Maar die compenseert precies die 2,44. En komen ze dus samen voor de lange kuur op 156,65. Nee. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. En wat doen al die ze dan? Een muntje op Gooi-Jans? Uh... Nee, nee, dat is het uitkomst van het hele juryproces. Dat is een heel ingewikkeld proces. Maar het, do, de, daar zijn heel veel mensen ook bij betrokken. Negen zuurleden voor de uitvoering, drie voor de technische score. Maar de, de uitkomst was in ieder geval dat dat exact gelijk was. Nou, dat mag geen toeval zijn. Dus in ieder geval heeft de wereldkampioen haar status hoog gehouden... door met dezelfde score voor de vrije kuur... Eh, als, de, als de nieuwe olympisch kampioenen te eindigen. Maar ja, dat verschil met de, de korte kuur dat bleef staan, 1,31. Ja. Dus werd de jongste toch olympisch kampioen... en met verder waar de nummer 2. Ja, hoe kijk jij nou terug op dit hele toernooi? Hè? Want er waren nogal wat wereldrecords als het gaat om de jurybeoordelingen. Was dit toernooi nou echt van een hoger niveau dan alle voorgaande? Ja. Nou ja... Het eerste, wat, maar wat ik, wat ik heel groot respect voor heb... dat is bij het paarrijden. Daar is een Duits paar, en ik moet zeggen de vrouw daarvan... Aljona Savchenko, geboren Oekraïnse... in haar jonge jaren naar Duitsland gegaan... gekoppeld aan Robin Solkovi... met wie ze vijf keer wereldkampioen werd... en twee keer brons won bij de Olympische Spelen, voorgaande Spelen. Toen zei Solkovi, nou, nou vind ik het wel genoeg. Maar zij vond het nog niet genoeg... En is inmiddels 34 jaar. Vond vier jaar geleden in een Fransman. Bruno Massot. Een nieuwe partner. Die, was, die is nu 29 jaar. Ja, die zijn vier jaar gaan trainen. Het klopte allemaal samen. Reden hun korte kuur. Daar werden ze vier in. Hij maakte, uh, zette een sprong niet door, waardoor ze een, een aantal punten verloren. En eigenlijk uit een kansrijke positie, vierde positie... rijden zij een lange kuur adembenemend een nieuw wereldpuntenrecord... en wordt alsnog Olympisch kampioen. Nou ja, als hij dan 34 jaar bent... zoveel volharding en doorzettingsvermogen heeft getoond... dat op het laatste moment eigenlijk uit een kansloze positie... dan toch Olympisch kampioen worden... dan zeg ik chapeau, Aliona Savchenko... En Bruno Massau. Oké, okay, hand van zetten, dankjewel. Over de hoogtepunten dus in dat kunstrijd toernooi. Mooi, eh, dan gaan we nog even terug naar gisteren als je het goed vindt Gio. Uh, Suzanne Schulting natuurlijk de verrassing. En ik vraag me vooral af hoe gaat het met de stem van Sebastian Timmerman. Want uh, die deed het commentaar. <laughs> ik zat te luisteren ja, auto, no Die leeft nog in ieder geval. Ja? Hij kan nog praten en straks zal hij ook die duizend meter gaan uh, uh, ja, verslaan. Dus, uh, ja, uh, dus dat gaat allemaal wel okay. goed komen. Ja, want, want dat, dat was natuurlijk toch... Ja, ja, in zijn stem was duidelijk de, ver de verbazing te horen. Hoe is het bij Sebastiaan? Uh, Schulding zelf? Nou ja, we hebben er niet meer kunnen spreken na afgelopen nacht. Want ik hoop tenminste dat ze een beetje heeft kunnen slapen. Want gisteren was het echt een rollercoaster aan emoties. Aan het einde van de dag werd ze nog meegesleept... naar de uitzending van Studio Sportwinter. En daar vertelde hoe ze zich had teruggetrokken... uit het gezelschap van haar ploeggenoten... in die laatste week voor die race van gisteren. Ik was gewoon echt wel heel erg rustig. En het was voor hun was dat ook wel even een enorme omschakeling. Want de eerste week stond ik heel erg te stuiteren. En de tweede week dachten ze echt van... Uh, wat is er met haar aan de hand en uh, ligt het aan ons? Nou, dat klopt wel, want het was ervaren collega Jorien Tomos... ook opgevallen dat Schulting ze ineens anders gedroeg dan anders. Uh, ja, dat was wel even een lastig momentje denk ik voor het team. Want we kregen een beetje het idee dat, uh, dat wij iets fout hadden gedaan. En uh, uh -huh. nou, ja, daar hebben we even over gepraat. En uh, Suzie had ook aangegeven dat ze ja, gewoon meer rust zocht. En uh, dat hebben we ook al met z'n allen geaccepteerd... En, uh, ja, daarna zijn we gewoon weer heel goed verder gegaan. Was dat ook uh, tijdens die training waar wij beelden van maakten... dat jij ook een arm om haar heen sloeg en dat ze het even te kwaad kreeg? Nou ja, onder andere, daar... Daar, uh, daar is het wel ook ter sprake gekomen, ja. ja. wat zeg jij dan op zo'n moment? Uh, nou ja, ze had toen wat moeilijk en die zocht ook de eigen ruimte. En uh, ja, daar heb ik haar gewoon proberen te steunen... en uh, ook mijn ervaring proberen te delen die ik, uh, nou ja, ja. Die ik al op zak heb natuurlijk... met uh, twee spelen ervoor. En natuurlijk, uh, ja... Dus Spelen in Sozzi uh, zelf ook al goud gehaald. Dus ik weet ja, wat je wel en niet uh, moet doen. En dat je ook uh, je eigen weg moet kiezen. En uh, dat het team dat ook moet kunnen accepteren. En uh, ja, dat heb ik haar wel gezegd. En daar heeft ze ook uh, ja, gebruik van gemaakt. Nou, uiteindelijk is het hey, je, je, goed gekomen, jij gaat ja. nu weg, hè? Bij deze dames. Ja. Spijtig, maar uh, helaas wel, ja. Nou, je hebt een opvolgster, hè? Ja, zeker. Ik ben super trots op Suus. En, uh, ik heb echt volle respect hoe je die finale hebt gereden. Echt chapeau. Nou, mooi is dat, toch een beetje de making-of een gouden medaille. Nou Schulting, wanneer die in alle rust gisteravond nog eens een keer... die beelden van de race terugziet... dan komt die emotie toch weer naar boven. Kijk, daar ga je, al aan de leiding. Er wordt enorm geschreeuwd ook al. Ik heb ook al. Er werd overal geschreeuwd, op de tribune. Door de kijkers thuis ook, denk ik. Door ons ook. Erwin, jij was erbij, hè? Ja, fantastisch. Ja, dit is gewoon, dit is gewoon uh, in het hol van de leeuw. Uh, Korea is gewoon short track. En dan wint een Nederlands meisje wint gewoon. Dit is gewoon Anton Gezing die gewoon in, in Japan... gewoon uh, de Japanners verslaat tijdens de, de, de tijd, tijd, tijd, tijd, tijd Olympische... Dit is gewoon legendarisch. Dit is gewoon... Dit is het allermooiste. Nou, prachtig <laughs> toch? Ja. Um, nog even ter afsluiting, want dat doen we altijd uh, op deze... Uh, Tippen, het spoorboekje voor vandaag. Wat, wat gaat er gebeuren? Ja, een Telegram stel dan maar: hè. Schaatsen, gaat, de kilometer bij de mannen. Kjeld Nuis in de laatste rit. Zijn grote concurrent, Havert Lorensen. Twee ritten daarvoor tegen Koenverwei. En tussen die twee ritten in, nog Kai voorbij. En we moeten op tijd gaan klaarzetten voor die laatste individuele afstand in de Olympisch kwalificatie of het Olympisch schaatstoernooi. Mm. Om elf uur begint het al. Dus we zijn best wel vroeg klaar vandaag. Oké, okay, Gio, uh, ik spreek je straks weer. Over een uurtje. 17 minuten voor 7 Binnenlands Nieuws. Sophie. Ja, de Rabobank wil de rol van lokale banken nog verder gaan inperken. Dat schrijft het FD. Betrokkenen zeggen tegen de krant dat de plannen op 6 maart... worden gepresenteerd op de Algemene Ledenraad. Nu heeft de Rabobank nog 103 lokale kantoren... die ook allemaal hun eigen lokale adviseurs hebben... voor alle producten en diensten. In de nieuwe opzet gaan die lokale banken op... in 12 regionale hoofdkantoren. En met die reorganisatie denkt de Rabobank ongeveer... 5.000 banen te kunnen schrappen. Musicals naar de beurs, dat schrijft De Telegraaf. Het gaat om Stage Entertainment, het internationale musical-imperium... van Joop van den Ende. Volgens de krant onderzoeken de aandeelhouders... de mogelijkheden van een beursgang. Ze hebben de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ingehuurd... voor een haalbaarheidsonderzoek. Als het doorgaat, zou Van den Ende voor de tweede keer... een bedrijf naar de beurs brengen. In 1996 deed hij dat samen met John de Mol... met het mediabedrijf Mol. En RTV Rijm ontmeldt dat een groot deel van de aardappeloogst... op Goeree-Overflakkee kan worden weggegooid. Door het weer van vorig jaar, een droge zomer en een kletsnat najaar... zijn de aardappels verrot. Een verloren seizoen, zegt deze teler. Eerst was het droog, daarna is het nat geworden. En daar konden de aardappelen toch niet goed mee omgaan. We hebben ze gerooid, toen zagen ze er wel goed uit. Maar in de bewaring bleek dat ze toch te snel uh, vatbaar uh, zijn geworden... voor. Uh, voor het rottingsproces. En de aardappels die niet verrot zijn, zijn taai en rimpelig. De schade voor de telers loopt in de tienduizenden euro's. De consument heeft er waarschijnlijk weinig last van, omdat er genoeg ander aanbod van aardappelen overblijft. Een ja na het besluit van het Openbaar Ministerie om de tabaksindustrie niet te vervolgen, is volgens de volkskrant de politiek nu aan zet. Er zijn weinig aanwijzingen dat de wet zo wordt aangepast dat de producenten wel kunnen worden vervolgd. En daarom zet de krant een aantal maatregelen op een rij... om het roken dan maar nog eens extra te ontmoedigen. Hogere accijns, meer rookvrije ruimte... en minder verkooppunten zijn een paar ideeën van de krant. En daarnaast geen merknaam meer op het pakje... of een verbod op roken in aanwezigheid van een kind. Dankjewel, Sofie. Zometeen uh, gaan wij het hebben over Iran. Onze minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken, hè, tijdelijke vervanger... Uh, was daar uh, met een hoofddoek. Terwijl er in Iran uh, protesten zijn uh, tegen het dragen van een hoofddoek... dat verplicht is voor vrouwen. En curlen. Het is populair, ook in Nederland. Ja, uh, er zijn mensen die uh, het virus van het curlen uh, hebben gekregen. Mede door de Spelen natuurlijk. Eerst de cure. 85, close to me, the cure. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken kreeg gisteren kritiek... omdat ze tijdens haar bezoek aan Iran een hoofddoek op had. Dat was tijdens haar ontmoeting met de Iraanse president Hassan Rouhani. Tegenover RTL Nieuws verdedigde ze zich. Elke uh, vertegenwoordiger die het land in wil komen, wettelijk... moet het haar een beetje bedekken. We hebben hele heldere, tamelijk harde boodschappen kunnen neerleggen... En daar doe ik dan wel even dat doekje tijdelijk voor om. Want ik ben er nu weer, zonder natuurlijk. Maar u had ook kunnen zeggen, ik doe hem principieel niet op. Ja, daar kom je het land niet in. Dat is lekker makkelijk. Ja, dat was minister K gisteren. Zij had dus geen keuze, zegt ze. En dat geldt ook voor alle vrouwen in Iran. Die moeten verplicht hun hoofd bedekken. Maar juist de laatste weken komt daar steeds meer protest tegen. Vrouwen doen publiekelijk hun hoofddoek af en houden hem op een stok naar boven. Tientallen vrouwen zijn daarom gearresteerd. Correspondent Marcel van der Steen was in Iran... en merkte dat het onderwerp erg gevoelig ligt. Mag ik ook geen antwoord geven op je vraag? Anders moet ik gaan liegen. Met vrouwen praten over de verplichte hoofddoek is in Iran prima mogelijk. Maar wil je het gesprek ook opnemen, dan wordt het een stuk ingewikkelder. Dan worden vragen ontweken of worden sommige antwoorden alleen off the record gegeven. Met de opnameapparatuur uit... Want de angst is groot. Ik ontmoet modeontwerpster Bahar Eslami in haar studio. Ook zij wil ze nu en dan alleen zonder opname vragen beantwoorden. Wel wil ze uitleggen wat de strenge kledingvoorschriften betekenen voor haar werk. Ze zegt, ja natuurlijk heeft het invloed. Bepaalde kleding wil ik wel ontwerpen, maar het kan niet. Want het is niet bedekkend genoeg. En dat in het openbaar dragen kan ons in problemen brengen. Dan moeten we niet doen. Ook kan ze geen modeshow met catwalk organiseren. Want vrouwen mogen niet in haar kleding zonder verdere bedekking gezien worden. Dat soort dingen. En ik word zo moe van al wat zwart, vertelt ze. Ik hijab als ik al die zwarte kleding zie, word ik niet goed. Ik word er depressief van. Ik trek vaak lichte kleuren aan, zodat mensen vrolijk van me worden. Ik trek vaak lichte kleuren aan, zodat mensen vrolijk van me worden. Neem dan de na na na na na na na na na ik heb, Volgens haar hebben sociale media tegenwoordig veel invloed op de Iraanse samenleving. Instagram is vrij te gebruiken, Facebook en Twitter via een omweg. Ze zegt, sommige ouders zien hun kinderen liever traditioneel opgroeien. Maar ik vind het persoonlijk goed. Het internet moet er zijn. Mensen moeten meer lucht krijgen en vrijer zijn. Ik neem de naam te zetten. In een lawaaiige rookruimte van een restaurant in Teheran ontmoet ik een jonge vrouw die alleen anoniem met me wil praten. Ze werd eerder aangehouden door de speciale zedenpolitie. Haar kleding zou niet voldoen aan de strenge eisen. Ze werd vijf uur vastgehouden en moest beloven zich nooit meer zo onzedig te gedragen. Dat heeft haar bang gemaakt en boos. Ik het ja. Ze lacht. Moet ik het nu over de politiek hebben? Oké, okay, geen punt. Het regime dat nu aan de macht is voedt zich met religie. Dus als je dat voedsel afneemt, gaat het mis. Verliest het zijn identiteit. Dus ik denk niet dat er snel iets zal veranderen. De kledingvoorschriften zijn het uithangbord van de islam hier. Misschien wordt het wat soepeler... Maar verdwijnen ze niet. Ook zij heeft de beelden gezien van protesterende vrouwen... zwaaiend met hun hoofddoek op een stok. Tientallen zijn er gearresteerd. Het houdt haar tegen om mee te doen. Ik ben bang voor de gevolgen, zegt ze. Ik zeg niet dat ik nooit mee zal doen... maar de kans dat het verkeerd afloopt maakt me bang. Ik ken mensen die om hun politieke overtuiging de gevangenis in zijn gegaan. Hun familie heeft nooit meer iets gehoord. Ik geloof niet dat dit het waard is om zo'n risico te nemen. En in die andere bar, bij die andere jonge vrouw, wordt de opname weer stilgelegd. Want opnieuw... Ook deze vraag wil ik niet beantwoorden. Een reportage van onze correspondent Marcel van der Steen vanuit Iran. Het is zes minuten voor zeven. Um, het glijden met stenen over het ijs en dan uh, precies op tijd loslaten... dat is het idee. We hebben het over curlen natuurlijk. En uh, mede dankzij de spelen en misschien uh, de curlingquiz... lijkt de sport ook in Nederland aan populariteit te winnen. Een open avond bij de curlingclub in Tilburg... trok gisteravond tientallen belangstellenden. Altijd op tv gekeken, uh, brak zondag een keer op de bank, uh, kwam het op tv. En nou uh, kunnen we het een keer het echt proberen. We hebben het hier al een tijdje over. Ik denk al wel een jaar of zo met een paar vrienden. Dat, uh, ik denk dat het best wel een grappige sport is om te doen. En misschien ook wel een stukje tactischer als dat het uh, er op tv uitziet. Dan gaan we even kijken natuurlijk. Deze moet goed zijn. Ja, bekend van tv, zeker met de Olympische Spelen. Canada. Precies. Ja. Ja. Ze kiest niet voor een take-out door het midden, maar een draw. En naast de reguliere sportuitzendingen is er nu ook nog een spelshow op televisie. Helemaal gericht op curling. curling quiz vanuit de koudste um, studio in Nederland. Met de man die onze harten doet smelten: Frans Bouwen! Goedenavond! Ja, Olympische Spelen, dat is natuurlijk de grootste trekpleister. Maar de, de, de curling quiz is natuurlijk ook uh, een mooie trekpleister uh, voor ons. Het is heel druk. Ja, en we zijn al met net begonnen. Zegt Wout de Kok van de curling club. Hoeveel leden hebben jullie normaal? Normaal hebben we 30 leden. En dat zijn acht jeugdleden en dan 22 uh, volwassenen. Dan zou je bijna denken dat ze vandaag allemaal in de zaal staan. Maar dat is niet zo. Veel nieuwe toeschouwers, hè, nieuwe mensen die komen kijken of dit voor hen is. Ja, het is een hele kleine vereniging. Keuling zelf in Nederland is ook nog steeds heel klein. Uh, maar we hopen toch wel meer leden nu te krijgen. Uh, Bezem, ja, we gaan straks ook even. Uh, daar gaan we straks wel mee oefenen. En aan de overkant, dat is ook heel belangrijk, hoe het dat er daar ligt... Ik wil dagbord zeggen, maar dat is zeker niet. Het is geen dagbord. Het heeft wel een roos, die noemen we de dolly. Het middelste punt heet de dolly. Uh, maar uh, aan de overkant uh, ligt het huis. En het huis is opgebouwd in een aantal ringen. En die ringen geven aan uh, ja, hoe dichtbij een steen ligt. En als jouw steen maar dichterbij ligt dan de steen van een tegenstander, dan win je. Sliding is het belangrijkste in de curling. Als je een uh, mooie, stabiele sliding hebt... Dan, uh, dan kom je uiteindelijk uh, met een goede delivery in de buurt van de Dolly. Nou, dan hebben we hebben meteen alle termen ook weer toegepast. En dan kunnen we gaan beginnen. Dus dan ga je gewoon weer zitten. En je pakt je steen in de andere hand dan als je je bezem hebt. En je gaat naar voren. En dat hoge ratelgeluid, dat is dus het geluid van die bezem. En, eerste indruk... Het is wel grappig. Nou ja, we zijn nu een beetje de, de, de techniek aan het leren. En dat is natuurlijk even een trucje wat je door moet hebben. Maar dat, dat gaat op zich best lekker. Ik vind het moeilijker dan verwacht. Wel. Ja, ja het, is, het is veel meer balans. Natuurlijk is het glad op het ijs, maar het is heel veel balans. Dat ik niet zo verwacht. Dus het ziet er veel makkelijker uit op tv. <laughs> Ja, we spraken gisteren al een curling official... en die verwacht dat we bij de volgende spelen aanwezig zullen zijn... op het curling onderdeel. U hoorde een reportage van Matthijs Holtrop. Leven was voor mijn moeder de tuin. Maar de laatste jaren kwam ze haast niet meer buiten. Nu ze bij Domus Magnus woont... wandelt ze elke dag door het prachtige park... Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt... is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. Wat wil jij drinken, John? John, drinken! Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg Hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari. Kijk op schonenberg.nl voor de openingstijden. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl Vandaag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Kom daarom nu langs. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl Ook wij kunnen niet toveren. Maar de data-experts van PwC komen soms dicht in de buurt.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 Bij Carpetright Tot 50% korting op laminaat, PVC, vinyl, tapijt en vloerkleden. En daarnaast profiteer je ook nog eens van kortingen op alle gordijnen. Kom snel langs, want deze actie eindigt binnenkort. Carpetright, de specialist. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. NPO Radio 1